5 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp waren veel hoger dan toegestaan. De brandstapel in Scheveningen was 48 meter hoog, terwijl die niet hoger mocht zijn dan 35 meter. Dat was afgesproken in een convenant tussen de gemeente en de organisatie. De combinatie van harde wind met de grote hitte van het vuur veroorzaakte vuurkolken met brandende asdeeltjes die honderden meters verderop terecht kwamen. Door de vonkenregen ontstonden tientallen brandjes. Burgemeester Krikken sprak van een inferno. De politie houdt er rekening mee dat de man die gisteren... in de Britse stad Manchester drie mensen neerstak... een terroristisch motief had. Het lijkt erop dat een man van 25 zijn slachtoffers willekeurig uitkoos. Geen van de gewonden is in levensgevaar. De op het station aanwezige politie greep snel in. Bij de arrestatie werd een agent in zijn schouder gestoken... In de Franse stad Rennes hebben kermisgangers auto nieuw moeten vieren in een vastgelopen attractie. De 52 meter hoge bombermax liep op het hoogste punt vast, waardoor acht mensen vast kwamen te zitten. De brandweer zette een laddenwagen in, maar die kwam 20 meter tekort. Vervolgens haalden een helikopter de passagiers één voor één uit de gondels. De laatste passagier werd pas vanochtend om 6 uur bevrijd. Volgens de eigenaar van de attractie was er een onderdeel afgebroken. En het ongeluk gisteravond op de A2, waarbij een politieauto werd geramd... is veroorzaakt door een dronken vrouw. Twee agenten raakten gewond. Eén van hen heeft zware verwondingen, maar is buiten levensgevaar. De agenten verleenden hulp bij een pechgeval op de snelweg bij Zaltbommel. Uit voorzorg werden twee rijstroken afgesloten. De 53-jarige vrouw negeerde volgens getuigen de rode kruizen en haalde meerdere auto's in. Vervolgens reed ze in volle vaart tegen de politieauto, waardoor de agenten bekneld raakten. De vrouw bleek drie keer zoveel gedronken te hebben als is toegestaan. En dan het weer, het is een graad of negen, vanavond meer wind. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het oosten af en toe zon. Het wordt dan hooguit zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met zware windstoten, met name op de afsluitdijk. En dat geldt voor vanmiddag en vanavond. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met menu de muziekboulevard.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 Fijne kerstdagen! Let hey. Day. Soon it will be Christmas Day Oh, <inaudible> dear, so yeah, yeah, I'm gonna dick straight on the top. you, baby, daddy, bro. Esto es mi calagona, aunque fumemos como fumamos yeah. la buena Siempre andamos positivo, esa es la forma en que vivo activo, que se jode que no es tú lo mismo, yo dije tu mente siga viva